De ontvoerder van drie vrouwen in Cleveland wordt voor zijn eigen veiligheid niet bij andere gevangenen geplaatst. Een woordvoerster van de staat Ohio zegt dat Ariel Castro vanwege zijn bekendheid apart wordt gehouden. Castro hield de drie vrouwen zo'n tien jaar lang gevangen in zijn huis. Hij bezorgde een vrouw die zwanger van hem werd enkele miskramen door haar hart in de buik te stompen. Dat leverde hem aanklachten voor moord op omdat hij een week geleden een deal sloot met het openbaar ministerie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 dwalen we door de afgelopen eeuw, maar ook een beetje door het land in letterlijke zin.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 En in Sittard zijn er vervolgens twee aangesloten. En op dit moment fietst dat vijftal naar Hilversum. Om hier dan in het laatste uur van onze uitzending aan te schuiven voor een goed gesprek. Tijdens hun tocht door Nachtelijk Nederland hebben we contact en horen over hun belevenissen, ontmoetingen en ook mogelijke donaties die ze gedurende de nacht proberen op te halen. Ze zijn inmiddels dus al een hele poos onderweg. De totale afstand zal zo tussen de 225 en de 275 kilometer liggen... omdat ze af en toe ook even van de route afgaan... om te zien dus of ze nog ergens wat donaties los kunnen peuteren. We gaan eens even kijken hoe een en ander ervoor staat... en waar de ploeg zich op dit moment bevindt. En ik heb, wanneer het goed is, nu contact met Paul van Kampen. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, hallo. Uh, Goedemorgen, ja... Je klinkt fris en fruitig nog steeds. Jullie zijn gistermiddag vertrokken. Op welk tijdstip was dat vanaf de Kouwberg? Wij uh, zijn ongeveer uh, 6 uur half 7 uh, vertrokken vanaf de Kouwberg. We zijn daar met uh, veel uh, uh, innoverende problemen bij de spoorwegen terecht gekomen. Te Gelukkig was er een, uh, een uh, doortastond ns beamte die zei nee je mag je fiets wel meenemen in de bus. Anders waren we helemaal nooit gekomen denk ik. Uh, wat dat betreft zou ik de NS toch enige sportiviteit willen uh, uh, toebrekenen en misschien is dit wel een goede reden om iets goed te maken door middel van een sponsoring, maar dat even terzijde. Uh, het het staat genoteerd. In... Oké, okay. maar we zijn in, uh, bij de Kouwbergen gewoon omdat op, uh, daar de Tour van Life eindigt op 8 september. Uh, en we zijn daar hard op ontvangen door Roland Holland Casino, we hebben daar een heerlijke pasta maaltijd gehad. Dat is een goede gok, mag ik wel zeggen. Dat schijnt echt heel uh, belangrijk te zijn, hè? veel koolhydraten voordat je aan zo'n rit begint. Ja, je moet onderweg veel eten en drinken, en zeker met die warmte. Uh, het was toen we weggingen natuurlijk nog echt uh, tropisch. Wat was de temperatuur ongeveer, daar gemeten? Uh, 38, 39 graden. Het was echt warm, dus t, uh, je kan wel zeggen dat dat zonder uh, grenzen, denk ik, vaak onder dat soort omstandigheden werkt. Nou, dat valt niet mee, dat kan ik je wel vertellen. En het RIVM had gisteren nog wel gewaarschuwd om vooral niet al te inspannende dingen te gaan doen. Maar de heren dachten, we klimmen op de fiets en we vertrekken. Ja, ik moet zeggen, het, het, het gaat hartstikke goed. Uh, het is ontzettend leuk om te doen, ook door de enerverende ervaring onderweg. Uh, dus we worden overal uh, erg hartelijk ontvangen. En, uh, het, is, het is natuurlijk vrijdagavond, iedereen zit buiten, mooi weer. En wat erg leuk was, in, uh, in Maaese uh, belanden we midden in een uh, koers waar, uh, een wielerkoers waar Wout Poels uh, gewonnen heeft, daar hebben we ook nog even contact mee gehad. En uh, nou, dat was een groot feest bij uh, Café Het Hof, die ons spontaan uh, 100 euro sponsorde. En uh, mensen ook op om uh, spontaan geld te doneren. Er zijn wel meer van dat soort ervaringen onderweg. Het uh, gaat erg leuk, moet ik zeggen, ja. Dat is heel goed om te horen. En um, dat, ik had eigenlijk een, een vraag bedacht... terwijl ik lekker in mijn bed lag en dacht... oh, ik moet even naar het toilet, dus ik ga naar beneden. En toen dacht ik, hoe doen die heren dat nu? Hoe vaak hebben jullie al uh, ja, met mogelijk beboet worden... inmiddels daar ergens uh, moeten wild plassen? Of gaat het nou, dat, anders op de fiets? Dat valt mee, omdat uh, met deze warmte uh, kan je drinken wat je wil. Maar je zweet het er wel uit, dus je hoeft niet zo heel vaak. En we komen langs voldoende cafés waar we onze bidons kunnen vullen en ook eh, ons weer kunnen ontlasten van het veel aan vochtje. Oké, okay, dus dat is maar, geen enkel probleem. Verder ga ik niet in details. Nee, nee, oh, nee. Je, je laat het er niet gewoon soms, laten we zeggen, uitlopen in die broek ja, die toch al weterig is. Ja, maar eh, dat ziet niemand. En liggen jullie een beetje op schema? Ja, want we zijn door de vertraging eh, wat later begonnen, maar we hebben strak doorgefietst. Als het kon, ook in het donker, dat is uh, wel wat koeler gelukkig. Uh, het is ook een beetje saai in het donker moet ik zeggen hoor, want je fietst gewoon langs fietspaden, je ziet iets wel meer dan een donker fietspad. Dat zou ik zeggen, want maar hoe is het zijn... zicht onderweg nu? Nou, dat we als Klaas Oh, ja, Oh, Klaas Ja, we zijn, we zijn bij, uh, in Den bos bij Kees Kroket en uh, er wordt ook spontaan weer gedoneerd hier. 4 euro. 4 euro ja. Door 1 uit doen. Nou, okay. <laughs> nou, ik vind dat dan de broodjes ook wel gratis mogen zijn. 4 euro. Vind ik een beetje magertjes. Oh, oké. Okay. Ja, 20 euro heeft ik opgestoken. Oké, allemaal voor het goede doel: artsen zonder grenzen. Wat is even in het kort jouw motivatie, Paul van Kampen, om de Tour for Life in september te gaan rijden? Tegen die tijd ben je 68, namelijk, hè? Dus dat wordt pittig. Ja, ja. Ja, ik, eh, ik moet ook eerst zeggen dat ik dacht, nou, ik weet niet of ik dat wel ga doen eh, toen eh, iemand dat ik deed. Maar ik fiets wel met een aantal vrienden al meer dan 25 jaar. En dan zijn we ook jongeren even bijgekomen. Elke zondag was het op de racefiets. En eigenlijk eh, vonden we het toch wel leuk om als team eh, het sportieve met het nuttige te verenigen. En voor, voor mij persoonlijk groot, maar ik denk van eigenlijk ook, dat als je grenzen ging zo'n, uh, uh, je zei het al, ook die in, het is zo'n... Het is een goede, nodige organisatie. En uh, uh, het is ook puur onafhankelijk. Dus uh, niet van politiek of instituties of subsidies uh, afhankelijk. En dat moet ook zo blijven, zodat ze zich overal kunnen inzetten. En uh, uh, uh, het is een, een behoorlijk zware tocht. Dus uh, je moet ook echt uh, wel iets leveren voor je de, de mensen die sponsoren. Maar daar, dat is eigenlijk de belangrijkste motivatie. Eh, aan de Je ja, moet absoluut eh, blijven staan en heeft gewoon geld nodig. Heel goed. Ik eh, onderbreek je even, want je moet inderdaad opnieuw het nuttige met het aangename gaan verenigen. Dus weg bij die eh, krokettenboer en eh, voorwaarts richting Hilversum, zou ik zeggen. Aan de motivatie ja. zal het zeker niet liggen. Dank je wel. En we spreken elkaar zeker later deze nacht voorzichtig onderweg. Denk aan ons en wij denken aan jullie. We klaar gedaan en uh, uh, we hebben nog contacten uiteraard. Ja. Uh, nou, we openen het verhaal halen om op 6 uur in west We gaan het meemaken. Heel veel toi, toi, toi. Dag. Al dus Paul van Kampen, één van de renners van Team 10 van Tour for Life. Een sponsorfietstocht waarvan de opbrengst naar artsen zonder grenzen gaat, zoals inmiddels duidelijk is. De tocht wordt begin september verreden. Zo'n duizend deelnemers fietsen dan vanaf Italië naar Nederland. Het eindpunt is dus de Kouberg, waar gisteren deze dappere heren zijn begonnen aan hun tocht naar Hilversum. Paul is er dus één van. Hij is op dit moment 67, maar tegen de tijd dat hij die Tour fietst is, die 68. Daarmee is hij de oudste van zijn team. Er Durende zijn werkzame leven was Paul directeur Maatschappelijk Werk Midden-Nederland. Verder fietsen vannacht. Kleis Kemperman, Arno Bolte, Paul van Kampen, Martin Kemperman en Rick Tebuk. Wanneer u hen en daarmee Artsen Zonder Grenzen wilt sponsoren... kijk dan even op de openbare Facebookpagina van ons programma. Dat is facebook.com slash woord.nl. En uh, daar vindt u de link van dit Team 10. En wij horen straks meer van hen. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En deze hele nacht zijn we onderweg, letterlijk en figuurlijk. En terwijl de jongens van Team 10 lekker verder fietsen... gaan wij luisteren naar een aflevering van Het Spoor. Met daarin een documentaire over de geschiedenis... van de in 1873 opgerichte Holland-Amerika-lijn. Je kan maar onderweg zijn. Dat is dan toch alweer meer dan 140 jaar geleden. Nee, precies 140 jaar geleden. Het is eigenlijk de NV. Nederlands-Amerikaanse stoomvaartmaatschappij, ofwel NASM. Maar na de opening van de Nieuwe Waterweg werd New York een vaste bestemming... en werd al gauw gebruik gemaakt van de in spreektaal populaire benoeming... de Holland-Amerika-lijn. Voor deze documentaire met verschillende direct betrokkenen... moeten we ook alweer een aardig stukje terug in de tijd. Het was op 7 april 1989 dat deze aflevering gemaakt door Lida Iburg en Karin de Bok werd uitgezonden. Ah.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 Het uh, contacten, dat is altijd blijven bestaan. Want ik ben na twintig jaar er al. Uh, ja, toch was een twintig jaar heimwee in feite. Ja? Dat jaar zonder weer. Morgen westen kunnen zou ik zo weer gaan. Ja. Ja, we nou, nog eens. Ja, we zijn leeftijd gezamenlijk weer op een boot willen stappen. 76, ja. Het is een heel ander leven. Het is namelijk zo als wij om vier uur middags van de Hollandse Merkelij vertrokken uit Rotterdam. Dan was dat in rommelige das de hele dag. Al die werklui aan boord, het uh, klaarmaken van het schip, het inschepen van de passagiers. En dan om vijf uur in die boot los van de kade. En had je zo geen je meter afstand van de kade, voelde je gelijk al een heel ander leven ingaan. Dat voelde je van binnen? Dus dat was van binnen. Dat was in je eigen wereld. Je was los van de kade namelijk. En als je dan met Holland de loods afging, dan was je helemaal in je eigen wereld. Dan zag je de blauwe enveloppen niet meer, zo dat soort dingen. wat <laughs> doe je dan weer een poosje. Maar al met al mag ik kankeren, we hebben een fijn tijd gehad. Dat is nou juist het hele punt. De Holland-Amerika-lijn is niet meer. In januari verkocht directeur Nico van der Vorm... het laatste wat er nog over was van de lijn. De divisie toerisme. Voor een bedrag van ruim 2 miljard gulden... ging het laatste restje Hollands Glory... naar Carnival Cruises in Miami, Florida. Al bestaat de Holland-Amerika-lijn niet meer... voor veel oud-werknemers zal de lijn nooit meer uit hun leven verdwijnen. Daarom werd begin dit jaar de vereniging De Lijn opgericht. En die vereniging wil een museum inrichten... Ze hebben al een sociëteit en geven een blad uit genaamd Hallo... oftewel Holland-Amerika-lijn ledenorgaan. Op de sociëteit wordt met veel weemoed gesproken... over die goede oude tijd. De Holland-Amerika-lijn werd in 1873 opgericht... onder de naam Nederlandse Amerikaanse stoomvaartmaatschappij. Het eerste stoomschip, de Rotterdam, vertrok met 60 emigranten... en 800 ton vracht naar New York. Drie weken later kwam de Rotterdam daar toen aan. In 1900 had de Nieuwe rederij al 90.000 kajuitpassagiers... en 400.000 emigranten vervoerd. Dick Zeller vaart al 30 jaar bij de Holland-Amerika-lijn. Hij is een van de 300 Nederlandse officieren... die nog steeds op de lijnschepen varen. Al is het dan onder de vlag van Carnival Cruises. Uh, toen we tra transatlantisch gingen... Toen hadden we dus voor formele mensen aan boord. Vooral in de eerste klas. Ik had dus... Twee klassen, eerste klas en toeristenklas. Toeristenklas had je dus veel in die tijd uh, nog emigranten ook, in het begin de beginjaren. Later hadden we dus uh, de ouders van die emigranten die hun kinderen gingen bezoeken. Of die emigranten die weer terugkwamen. Dat, we, dat waren leuke reizen. Die mensen die hadden het een beetje gemaakt in Amerika. En die kwamen dan uh, met de holland schip uh, dus terug. Transatlantisch, die deed er zeven, acht dagen over. Tussen New York en uh, Rotterdam. Uh, in de eerste klas had je dus alle zakenlieden. Uh, bijvoorbeeld uh, een beroemde kring die we altijd hadden. Dat waren de bolle jongens. Dus die bloempollen liepen te verkopen in Amerika. Maar die jongens verdienden zoveel geld mee... dat ze reisden voor de eerste klas. Uh, je had mensen als Albert Heijn die steeds daar naartoe gingen. Meneer Philips, uh, Fokker, uh, Lunch. Zoals Beatrix. Dat, dat, dat vliegen dat werd niet gedaan. Dus die mensen namen de schip. Uh, dat was dus de klanten uit die jaren. En dat is later dus door de vliegmaatschappij uh, veranderd. Want het is goedkoper vliegen, het gaat sneller. En nu zijn we dus op groes aangewezen. En nu het hele jaar rond uh, maken we dus alleen nog maar kruisvaarten. Tijdens de goede jaren van de lijn was er voor elk karweitje aan boord wel een boy. Een liftboy, een bellboy, een pageboy en een deckboy. Kees Jansen begon in 1949 als bootsmansjongen en werd later deckboy. En toen ben ik gekomen als deckboy op de Amsterdam. Wat is deckboy? Ja, deckboy. In die tijd had je veel jongens aan boord. En dat waren belboys. Die verzorgden weer de huttenstoert met de telegrammen brengen... aan de gasten of de passagiers, zoals we het toen noemden. En de deckboy die maakt eigenlijk alles klaar op dek: dekstoelen, het serveren van bouillon. En dan uh, smiddags om vier uur de theeservies. En dan had je natuurlijk dekspelletjes aan boord. Kunt u iets beschrijven hoe dat ging in de eerste klas? Ja, natuurlijk. Nou, de eerste klas is natuurlijk een eigen wereld. Ten eerste had je na de oorlog vreselijk goed internationaal personeel. Dat was niet alleen op de schepen, maar de eerste tien jaar na de oorlog... had je een bepaalde stijl van werken in restaurants en hotels. laten we het noemen de escrofier-tijd. Biestukken. SQFJ-tijd, uh, als ik uh, denk over SQFJ, laat me zeggen: je hebt een ogen in het restaurant met een assistent en de mensen bestellen. Dan krijg je meestal in die tijd een hele grote kaart. En dan werd het eten, het snijden, met zo'n tafel gedaan. hè? De zoper was niet iemand die vandaag de naar de keuken loopt, vlug neergroot en de rekening groot. Nee, vroeger was hij, je kreeg je x aantal mensen. En daar was hij verantwoordelijk voor, van vertrek tot aankomst. En die mensen moest je in de watten leggen. En hoe je het deed moet je zelf weten als ze maar tevreden waren. Wat natuurlijk weer terugkwam in. Uh, ook een gelukkig kwestie, van uh, bedieningsgeld. De een noemt het voor het ene van het maar het is natuurlijk zo, als hij na de eerste tien jaar na de oorlog was, natuurlijk de maatschappij waar je werkte, kreeg je natuurlijk wat zakgeld, laten we dat zo noemen. Maar de werkgever was eigenlijk uh, je bij werkte. Maar was hij zich heel erg aan het uitsloven met zicht op de fooi? Mm, nee, want naderhand ben ik uit het restaurant gegaan, juist om die reden, dat er zat natuurlijk ook iets onhebbelijks in. En, maar dat is een goed proces. Uh, kijk, na de oorlog je had niks en je wou zelf ook iets hebben. En uh, maar als je ouder wordt, dan ga je jezelf ook eens onder de loep nemen. Dan doe ik het wel goed. Dat is een kwestie van afwegen. Uh, ja, je krijgt natuurlijk een vreselijk veel ervaring in. Kijk, als ik duizend mensen ziet, dan gaan mijn hersenen, zoals ook zo de keer, ga ik ze in hokjes delen. dat gaat als een computer. En weet ik wat voor vak op de achtergrond staat, weet ik uh, of we zo goed zijn of niet. Nou, bepaalde goede mensen in het fooi, laten we het zo zeggen... zijn mensen uit de diamantwereld, textielwereld, dokters, chirurg, advocaten. En uh, geld verdienen is natuurlijk een sport, kick. Maar nog belangrijker, wat doe je ermee? En dan moet je overzicht hebben, zeer zeker niet kortzichtig. Uit Doorn, spits uw oren. Voor hier komt u een bekende, lieve stem. Dag lieverd, leuk hè, dat je mijn stem even hoort, nu je alweer zo lang weg bent. De kerstman staat weer voor het raam hoor, en de poezen zijn zeer verbaasd dat hij niets terug doet als een beruiken. Met Lucky gaat het wel. Jongen, ook nog gefeliciteerd met je verjaardag. Heb je het telegram nog gehad? Het was van het jaar geen pakje sturen, dus je cadeautje ligt nog thuis. Dat hou je nog te goed. Nou liever, prettige feestdagen dan, en een gelukkig nieuwjaar. Gaat alles naar wens? Ik hoop het. De groeten van alle poezen en een pootje van Lucky. Dag lieverd, tot ziens. Ja hoor, nou. Wat de geweest. borden staan er nog, hè? passagiers ja, met een ja. grote pijl naar boven. Lopen nou, nu de trap op. De kwamen die Poolse schepen hier nou wel eens, zo. En uh, de, de oude steen van Batorie, de oude Maasdam, die kwam er nog wel eens. En uh, er zijn ook wel eens andere schepen geweest, hoor. Uh. De transistor staat nu aan in de vertrekhal omdat ze hier aan het schilderen zijn. Het ruikt ook helemaal naar verf hier. Het is hier echt een heel mooi uitzicht wat je hebt. Hele grote, ronde ramen. We kijken dus uit op de Maas en op de andere kant op de Maasboulevard... Deze meer hogere gebouwen zijn verschenen. Het ziet er natuurlijk wel anders uit dan toen, toen u vertrok. Ja. Oh, dat hele profiel is natuurlijk veranderd van Rotterdam. Ja. Er is ook nog een soort balkonnetje waardoor je over de Maas uitkeek. Ja, hier uh, stonden vaak uh, de, de vaarwelzeggers uh, als de schepen vertrokken. Zonder ze te zwaaien en met confetti te gooien. En, en te mee. huilen. En te huilen ook, ja, dat gebeurde. Of te lachen, dat dan er vanaf natuurlijk op de relatie, was. Stonden ze u ook altijd uit te zwaaien? Of deden ze dat niet meer? De familie? Nou, nee. Nee? nee. U lacht erbij. Uw vrouw was daar gewend. Nee. Ja. nee uh, dat uh, gebeurde niet veel meer, hoor. Wel bij uw eerste tochten? Nou ja, bij bijzondere gelegenheden wel eens. Als, uh, uh, maar uh, over het algemeen natuurlijk niet. Nee, dan ging uh, je naar boord toe en uh, je nam thuis wel afscheid van elkaar. Nee, misschien als je dan uh, verloofd bent of zo, dan doe je dat nog wel eens. Maar als je helemaal getrouwd bent, dan uh, gebeurt het niet meer zo. Ik <lacht> kwam ze ook niet halen. Nee hoor, nee hoor, nee. De vertrekhal en het oude kantoor van de Holland-Amerika-lijn bestaan nog. De vertrekhal wordt gebruikt voor tentoonstellingen... en in de directiekamers van het statig kantoor met de groene torentjes... wonen nu krakers. Als we met oud-kapitein Brandenburg over de Kade lopen... zien we zijn gedachten afdwalen naar de tijd van toen. Toen ik in 1946 bij de hond de Meerklein kwam... was uh, de kapitein toch eigenlijk wel dat godheidje daar in, die, in die ivoren toren daarboven. En uh, uh, ja... Ik heb daarvoor bij de Lloyd bijvoorbeeld, ja, dan ben ik een leerling geweest. Uh, maar als jij uh, in, de kapte, uh, in, de, in de kaartenkamer stond in de kapitein kwam... dan moest je als een haas moest je naar buiten rollen, want dat, dat past helemaal niet. Een leerling daar uh, in de kaartenkamer met de kapitein. En, en had u uh, wel contact met de passagiers als u op passagiersschepen uh, kapitein was? Ja, zeker. Maar eh, t, natuurlijk, als, eh, als kapitein had jij eh, betrekkelijk... het was gewoonte dat jij in ieder geval diner, het diner ging je met, je, met passagiers aan tafel. Eh, en dat eh, was toch altijd wel plezierig. Eh, je nodigde de mensen zo voor, eh, voor het eten en, en nodigde je een aantal mensen uit... Eh, om een borreltje in je hut te drinken, want dat deed je natuurlijk ook wel graag... Hè. Status hè, bij de kapitein uh, en borreltje drinken. Uh, ja, natuurlijk, ja. En, uh, Hoe nodigde u die mensen dan uit? Wie zocht u dan uit? Nou ja, precies, je had je altijd een peurser. Dus je sprak het met de peurser zo van. Uh, uh, het begon ermee natuurlijk dat je over het algemeen een zogenaamde VIP-list aan boord had. Een, een very important personalist. Die kreeg je dan gewoon in Rotterdam of in New York, weet niet mee. als je cross-Atlantic was. En er stonden dus uh, een aantal prominenten op die uh, bekendheid hadden. Uh, bijvoorbeeld? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, belangrijke zakenlieden. Uh, maar ook uh, wel ministerieel personeel. Ambassadeurs en dat soort dingen. Die stonden op zijn VIP-list. Uh, het vervelende was een beetje, als jij helemaal kaptein was... Dan, dan moest jij natuurlijk wel die VIP-mensen aan, uh, aan je tafel nemen. En... Uh, en vaak stond zo'n dokter, die zat dan met uh, leuke jonge meiden... zoals jullie natuurlijk aan tafel, uh... ja. Had u ook van die rijkere dames die het leuk vonden <kwijls> bij de kapitein te zitten? Uh, ja, natuurlijk. Dat, uh, dat had je wel, ja. Maar... Ik ken het alleen uit de film. Uit uh, de film, nou ja, maar dat had je wel. Uh, uh, vooral op de cruise reizen, de, uh, de vakantiereizen... Daar had je vaak uh, oudere vrouwen, oudere dames aan boord. Uh, uh, veelal weduwen natuurlijk. En uh, ja, die vonden het wel interessant om uh, met de kapitein te praten enzovoort. Uh, maar ja, er wordt natuurlijk wel uh, een hele wilde verhalen. Dat, er een, uh, uh, dat het vaak een... Uh, uh, ja, wat moet ik zeggen... Een, uh, er uh, waren vele wilde parties waren, maar dat viel over het algemeen wel erg mee hoor. Dat, uh, uh, ja, dat moet je natuurlijk niet in zo'n ding zeggen. Uh, maar ik zeg wel eens, uh, er werd, uh, werd vaak meer met de mond genaaid dan inderdaad. Uh, vooral natuurlijk van de jongere, jongere lieden die zeiden: van ja, ik ben met die meid naar bed geweest, dan met die vrouw naar bed geweest. Maar, uh, dat kwam natuurlijk voor, maar niet, uh, niet als je al die verhalen... naar al die verhalen... Misschien... Nou ja, dat is een leuk stukje daarvoor natuurlijk... Uh... Misschien gaat de stelling wel op hoe meer ze erover praten, hoe minder ze het doen, hè? Ja. <laughs> dat, dat hoorden wij vaak, zoutwaterliefde, die term. Uh, nou ja, uh, het is natuurlijk zo uh, dat als je, dat hangt van de duur van de reizen af... Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat na enige dagen wordt een vrouw wel een langer en mooier. Hè? Zoals, uh, nou vind ik je maar lelijk natuurlijk, maar als ik nou vijf dagen alleen met jou zitten, <lacht> uh, dan voel je zo ze mooi zeg. Nou. <lacht> de geschiedenis van de Holland-Amerika-lijn heeft vele ups en downs gekend. Eind 1800 vervoerde de lijn talloze landverhuizers, voornamelijk uit Oost-Europa naar New York. De omstandigheden van deze tussendekpassagiers waren ronduit slecht. Aan boord heersten ziektes als cholera, flectivus, dysenterie en zelfs uitbarstingen van waanzin bedreigden de berooiden op een lange reis naar het beloofde land. Toen de Holland-Amerika-lijn in 1973 100 jaar bestond, waren er tussen Europa en de Verenigde Staten 4,5 miljoen passagiers vervoerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheepte de lijn meer dan 400.000 militairen. Behalve passagiers werd er ook veel vracht vervoerd. Gouden tijden voor de Holland-Amerika-lijn waren de jaren 20... en de periode van 1946 tot 1960. Veel rijke passagiers voor de eerste klas... en grote aantallen nieuwe emigranten. Een deel van de geschiedenis van de lijn ligt verborgen in de magazijnen... van het Maritiem Museum in Rotterdam. Kees Huurman is er conservator. 13 jaar lang voer hij als machinist bij de Holland-Amerika-lijn... Die, uh... Oh, allemaal zilverwerk. Ja. Zilverwerk, porselein. En dat, dat is allemaal vanaf de, van de schepen van de Holland-Amerika-lijn? Ja, we hebben dit uh, gekregen bij het leeg. Uh, ja, dingen waren er al, maar toen de Holland-Amerika-lijn opgegeven is, hebben we wat van die spullen gekregen. Maar van alles hoor. Hartstikke zwaar is het ook. Ja, het is echt zwaar zilver. Zwaar zwaar zilver ja. Ja. Je kunt ook Piper zien wel welke tijd het is. Dit is een uh, merkje, beeldmerkje van de Holland waar het nog Nederlands-Amerikaanse stoomvaartmaatschappij heet. Mm -hmm. Later de Holland-Temeerklijn. Je ziet hier een vlaggetje erop staan. Waar staat dan Nazemin? We hebben overigens ook vlaggen in onze collectie. Was dat nou zo dat bij zo'n afscheidsdiner de stewards opkwamen en dan een lied zongen met ijstaarten die branden? Ja, het was altijd een groot feest. Dat, uh, er werd kosten en moeite gespaard om het passagiers naar de zin te maken. Het was echt uh, fantastisch hoor. Ik heb er echt uh, mijn ogen uitgekeken. Want ja, als je dat niet gewend bent, van huis uit... dan uh, sta je toch wel raar te kijken als al die dingen ineens gebeurden. En dan raakte... zongen ze met z'n allen It's time to say goodbye. En dan gingen mensen soms ook wel huilen. <laughs> ja, dat is... Uh... Vaak emotioneel, hè, op een schip. Je gaat er een uh, flink aantal dagen mee heen. En dan, uh, ja, dat wordt een soort van je thuis, hebben mensen toch, toch wel dat gevoel. Maar dat mooie eten, als daar restjes van overbleven, ging dat dan naar het personeel? Nee, nee dat, uh, dat ging over de muren. Dat ging... Uh, de zeeën? En kerry, kerrybakken, ...kirrybakken, dat ging, uh, ging weg, ja. Van het lekkere eten ging het de zeeën? Ja, dat de in? Ja, dat was over en dan uh, dat was dat was klaar. Dat, uh, maar dat komt toch veel makkelijker dan naar het personeel? Ja, maar die hadden hun eigen keuken. En Wat? hun eigen koks, en hun eigen eten, en hun eigen voedingscijfer. En hun eigen, dat was... stricts gescheiden? Was gescheiden, ja. Wat kreeg u voor eten dan? Je kon aan het menu zien welke dag het was. Op zondag had je altijd uh, nasi, uh, of rijsttafel En ook op woensdag. En op zaterdag had je altijd etsoep En drie in de pan. Of dat je in de tropen zat of niet, dat maakte niet uit. <lacht> Trouwens. Nou, ik vond het altijd best lekker hoor. Ik heb er nooit geen bezwaar tegen gehad, moet ik eerlijk zijn. Ook of, uh, of al was het warm dan uit de soep, vind ik vind lust het bij uh, de warmte ook wel. Er zijn mensen die dat niet lusten, maar... Nou, vrijdag is altijd vis. En uh, gehaktbal op uh, dag, dinsdag of zo. Maar ik bedoel, je kon aan het menu zien welke dag het was. Mm. En had u nou wel eens contact met de passagiers, met de gasten, of helemaal niet? Uh, in de beginjaren was dat strictly verboden voor elk bemanningslid... om bij de passagiers te komen, alleen de pursers. En... Uh, toen het wat later werd in de tijd, na half jaren zestig... Toen werden we eigenlijk min of meer verzocht om uh, op zijn minst een dag per week of een avond per week hier met de passagiers te bemoeien. Wat moesten we doen dan? Uh, dansen met de passagiers, uh, een glaasje uh, uh, geven, maar daar kregen we dan weer bonnen van van, van de maatschappij. Dus dat... bezig houden, amuseren eigenlijk? ja. Je moest dat dus ook een beetje. Ja, het was natuurlijk een product hè, wat je verkoopt. En dat moest zo aangenaam mogelijk gedaan worden. En aangezien de passagiers het op prijs stelden om met bemanningsleden te praten. Nou, werd ons weer gevraagd om naar de passagiers te gaan. En het was, best, was soms best gezellig en soms ook ontzettend vervelend. Maar ja, het lag ook aan de mensen. En dat is altijd zo. Waar je mensen ontmoet, zijn vervelende mensen zijn aardige mensen. En die had je ook aan boord van die schepen uiteraard. Oh, jullie hadden niet zo'n gevoel van: oh jee, moeten we vanavond weer uh, bezighouden. De dames. Soms uh, kwam dat ook wel voor, ja. Als je dan weer Ladies Night had. Een Cinderella-spel met... Uh, ja, want het zijn natuurlijk vooral vrouwen. Hè? Mannen die uh, gaan vroeg dood. Dat is nog uh, één keer uh, een gegeven. En vrouwen met, uh, die hadden veel geld en die gingen een cruise maken. Het was vaak uh, veel... dames. Veel vrouwen aan boord, ja, Oudere dames. Wat, wat is Cinderella Night? Cinderella, Cinderella is has, assenpoester. Ja, maar wat, wat oh, gebeurde er dan? Nou, dan werd er een... Alle, schoenen, alle dames moesten één schoen inleveren. En dan moesten de heren één schoen nemen en daarbij de dame zoeken. Snap je? <lacht> Stomme spelletjes, maar ja, je moet toch wat doen? Ja, ja. En uh, die, voor die passagiers was het één keer Cinderella. En bij ons was het elke uh, tien dagen of zo. Zullen we weer verder gaan van al dit zilver ja. en porselein? Er was een tijd dat er veel van, wat ze noemden, bollejongens meevaarden. Dat waren de mensen die veel geld verdiend hadden met bollen, bloembollen. En het liep wel eens uit de hand. Heeft u daar wel eens iets over gehoord? Of zijn dat geruchten? Het was zo, de, de passagier, dat was, die was koning aan boord. Die kon eigenlijk alles. Uh, je kreeg zomaar zonder meer de zak als, uh, als je iets verkeerds deed tegenover een passagier. Dat uh, passagier was heilig. Nou... Uh, we maakten bijvoorbeeld mee dat ze bijna alle, alle dekstoelen vrijzetten. zetten. vrijzetten? Ook overboord zetten? Uh, overboord zetten, ja. In dronkenschap of zo? Ja, in een, uh, in, een, in een oudbollige dronken sfeer dan uh, deze rare dingen. En, uh, ja, en daar mocht je, je dan niks van zeggen? Uh, nou, eigenlijk nauwelijks iets. Nee, dan moest je echt, uh, met, uh, heel voorzichtig moest je daar ze uh, manen dat ze dat toch eigenlijk beter niet konden doen. Het schip de Nieuw Amsterdam gold als het paradepaardje van de Holland-Amerika-lijn. De Nieuw Amsterdam werd ook wel liefkozend de Grand Old Lady genoemd. Toen het schip in 1937 te water werd gelaten, was het een waar volksfeest. De duizenden toeschouwers hoopten op een glimp van Hare Majesteit Koningin Willemina. Paul de Waard van de KRO versloeg deze uren durende gebeurtenis rechtstreeks. Hallo, hallo luisterende landgenoten. Hallo luisteraars in Nederland en luisteraars in Indië. Hier is de KRO voor Nederland en de KRO via de Bowie voor India Om u vandaag een ooggetuigenverslag te verzorgen van de grootste gebeurtenis voor Nederland. Vooral voor de Nederlandse scheepvaartbouw. Een bijzondere grote gebeurtenis ook voor Rotterdam. De waterlating van de Nieuw-Amsterdam. Maar een kleine teleurstelling zal ik u moeten bereiden. Niet dat de organisatie niet geklopt heeft. Want alles is buitengewoon goed en perfect voorbereid. Maar op één ding heeft men hier in Nederland nu eenmaal niet kunnen rekenen. En dat is het weer. Hier op het terrein rondom ons heen. Er staan duizenden vergaderd. Dat is zo geen beeld van overdrijving. Maar tenminste werden voor de dag van vandaag uitgereikt 25.000 invitaties. En dit is het ogenblik luisteraars waarop dan hier al deze wachtenden zich hebben verbijt. Hare majester de koningin gekleed in het grijs. En met gevolg is inmiddels op het terrein aangekomen. Begroet op de speciaal aangelegde stijger hier. ...heeft de weg hier over het fabrieksterrein genomen... ...en komt nu hier in de nabijheid van de eretribune... ...waar dan de opgang per lift zal worden gemaakt. Maar de Majesteit gaat nu het liftgebouw in... ...de liftkoker zou ik het beter kunnen noemen. En we hebben juist het uitzicht erop. De lift is nu stijgende en binnen weinig ogenblikken... ...zal de koningin dan boven op de eretribune zijn aangekomen. Tot ja, nu, haar majesteit naar voren is gekomen in de glazen beschutting... ...en vlak voor het instrument gekomen is waarmee waarmede dan de kling zal moeten worden doorgeslagen. Is het ogenblik naar een majesteitheft. De champagne slaat voor tegen de schuit aan. Daar gaat het schip vleien, ...onder het gejuich van de wachtenden... ...en het van de goede wensen... ...onder het geloei van de stoompijpen. Mogen wij thans uw majesteit uitnodigen... ...een dronk te wijden... ...aan de toekomst van het schip nieuw Amsterdam. Ik wens tegen aan het welzijn van de, en de gelukkige verte die de nieuw Amsterdam zal mogen volbrengen van dit nieuwe schip. Nieuw-Amsterdam was dan wel de trots van de maatschappij... maar voor een deel van het personeel waren de arbeidsomstandigheden verre van ideaal. Henk Willems was pageboy, een mannetje van alles. En er waren suites bij, bijvoorbeeld van de Sjaar van Persie toen. Die had een eigen suite, die had een vaste suite aan boord. Uh, er waren filmsterren, die hadden een eigen suite. Die gingen misschien één, twee keer, twee keer per jaar met dat schip mee, of één keer per jaar. Heel weinig in ieder geval. En dan was die suite leeg, want die was dus eigendom, permanent gehuurd voor de overtocht. En dat was niet één kamer, dat was dus een uh, appartement van drie, vier kamers. En dat was uh, erg mooi, eigenlijk. Prachtig. Vanuit dat drijvend paleis. Een drijvend paleis. Het was een heel raar paleis. Het, was, het, is, het waren eigenlijk, je kan zeggen, twee paleizen maar dat is ook niet waar. Er was een paleis bij en er was een volkswijk bij. Je had de eerste klas en je had dus de toeristenklasse. De nieuwe amsterdam had tien verdiepingen, moet je je voorstellen. Het was een gigantisch flatgebouw. En dat had kilometers lange gangen. En wij als bemanning, vooral als lage bemanning... mochten niet met de liften mee. We moesten alles met trappen lopen. Want de liften die waren er dus voor de passagiers. Het was zo complex, er was een hele grote telefooncentrale. En ik had daar veel mee te maken... omdat ik veel voor die dames van de, voor de, van de telefooncentrale moest werken. Ik moest... Uh, Consumpties brengen, eten brengen en dergelijke. En zo kwam ik op een gegeven moment ook achter dat het een verkapte hoerenkast was. Die, uh, ik wil niet zeggen dat de dames, de de hoeren aan boord waren... maar die bemiddelden tussen de passagiers en de dames aan boord... die gewillig waren om uh, diensten te verlenen. Uh, het, dat ging dan zo. Op een gegeven moment, de, de meesten ontstonden in het zwembad... Je had, je had een paar zwembaden aan boord. maar Ik bedoel dan niet de dekswembaden, maar je had ook overdekte zwembaden in het, in het ondergedeelte. Ik zag een wat zeedek, het kan ook B geweest zijn, dat weet ik niet meer. En daar, eh, vooral het bedienend personeel, pikte nog wel eens een Amerikaanse vrouw eh, op. Want die wilde ook wel eh, graag, meestal oudere dames. En wij jongetjes, eh, ja, die trapte daar wel in. Of trappen, in. die vonden het ook wel leuk om te doen. Maar het probleem was dan... Uh, waar ontmoette je elkaar? Want je, je mocht niet in de hut komen. Nou, dat gebeurde dus in de pijp. Wat <lacht> is dat? <lacht> nou, het was een. Nieuw Amsterdam had van die pijpen. Werd uh, het groen, het groen erop, die pijpen. Die, uh, die schorstingpijpen, ah. weet heet dat? Die. die. Nou, ja. dat zijn. Als je kijkt naar zo'n schip, zijn dat gigantische. zijn dat gigantische pijpen, maar dat is niet een en al pijp. Die, de echte pijp is heel klein in wezen. En daaromheen heb je een soort open ruimte. En daar kon je je dus in terugtrekken. Ik ben er nooit geweest, want ik heb nooit iets met een, uh, met wat van dame dan ook iets van doen gehad uh, op de schuur. Uh, maar ik wist dus van mijn maatjes dat als ze een keer een dame hadden opgesnoerd dat ze dan de pijp ingingen, noemden we dat dan maar. En daar trof men elkaar. wint je dan de pijp uit? Ja. De Nieuw-Amsterdam had ongeveer duizend per gevangen, als het vrij goed vol zat. Maar er waren ook duizend bemanningsleden. Uh, al die bemanningsleden, die uh, leefden in het voorschip. Uh, dat is logisch, omdat het voorschip de meeste klappen opvangt van de golf in de oceaan. Dus het rotse slaapgedeelte was dus in het voorschip. Daar waren dus op een paar verdiepingen, misschien drie, vier verdiepingen, waren duizend man ondergebracht in hutten. Onze hutte die, ik sliep in een hut waar 25 mond sliepen. Daar sliep je op vier verdiepingen in wezen. Moet ik me dat voorstellen met van die hele kleine bedjes? Met snel boven je weer iemand en daar snel boven weer iemand. Klopt, ja. Klopt. Je moet ook geen claustrofobie hebben. Je moet ook niet verdwalen, want dat deed ik in het begin ook. Dan kwam ik in de verkeerde hut terecht, op de verkeerde verdiepingen uiteraard. En dat was mijn eerste schokkende ervaring in wezen. Uh, er waren dus niet alleen Nederlandse bemonningsleden... Maar er waren ook Chinezen, er waren uh, Jafanen. Uh, nou, uit alle landen waren er dus bemanningen leden, bemanningsleden. En er was een soort bendevorming aan boord. Dus ik ben wel eens terechtgekomen in een, uh, in een Chinese hut. Je doet dan de deur op, je denkt dat je in je eigen hut bent. Alles lijkt op elkaar en ik sta opeens tussen twintig uh, Chinezen. Die dan meteen beginnen te slaan gewoon, want je komt op hun territorium. Dus het was ook heel moeilijk in die kleine... Je zat eigenlijk opgesloten als ratten in een val op dat schip. Je kon geen kant op... Uh, dat je op een gegeven moment in een verkeerde wijk terechtkwam. Als ik nu wel eens hoor in steden als New York dat je niet naar een bepaalde wijken moet gaan omdat het gevaarlijk is. Dat speelde zich daar ook op aan boord van dat schip af. Henk Willems verdiende 65 gulden per week. Uit die tijd, eind jaren 50, stamt dan ook de slogan: In de pijpen is het groen, wit, groen, weinig vreten en veel te doen. Januari 1956 werd de Statendam gedoopt. Daartoe nog Prinses Beatrix. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis... had Guus Weitzel een interview met de kapitein van de Statendam, de heer Hagemans. Ik sta nu met de microfoon op de brug. Op het hart van de Statendam, waar gewerkt wordt... en waar men de verantwoordelijkheid draagt voor de vele honderden... die zonder daar ook maar een seconde bij stil te staan... de tocht meemaken op dit prachtige schip. Ik heb hier naast mij de gezagvoerder, kapitein Hagemans... En kaptein, ik had nog wel de opdracht om hier een impressie te geven van wat ik zie. Maar van de kust is helemaal niets te zien, geloof ik, hè? Nee, we zien op het ogenblik niets van de kust. Daar zijn we te ver vandaan. We ja. zitten op het ogenblik tussen IJmuiden en Den Helder. En ongeveer 22 mijl uit de kust. Het is een beetje nevelig, geloof ik. Hè? We kunnen totaal niet zien. Maar die lichtjes die ik daar nu in de verte zie, zijn dat voorbijvarende schepen? Dat zijn tegenkomende schepen, meneer wijs. Het is vrij druk, kaptein, geloof ik, hè? Het is zeker druk. Kaptein, u goed even naar buiten lopen. Ja, ik zie daar wel een beetje meer licht dan hier. En ik heb daar net al gezien, luisteraars, als ik u dan toch een impressie kan geven van dit schip, is dit wel een uitgezocht punt. Ja, we staan nu buiten. Nu zult het nauwelijks merken, kapitein. Wat een zalige avond, hè? Het is schitterend weer. We hebben niks als een prachtige sterrenhemel. Ja. Alleen het maandje mankeert. Ja, inderdaad. En het schip maakt helemaal geen bewegingen, We glijden door de zee. Ja, uit. dit is fantastisch, hè? Daar staat nou de ene mast, kapitein Haagmans, hè? Ja. <laughs> u maar... hebt hem niet voor u van de brug af. Van deze keer hebben we geen mast voor, ons, het nee. geen natuurlijk een eigenaardig iets is op een schip. Ja. Maar gelukkig hebben we dan vooruit nog een kleine... Geusstok. Ja, ja. Dat is dan de kleine mast waar de kleine geus aan waait. Ja, daar moest u wel aan wennen hè? dat er geen Inde... mast voor u stond. Inderdaad, inderdaad. dat ja, was vrij ja, gek. Ja, ja, ja. Ik heb tijd, laten we nog eens even hierover de verschansen kijken. Als we zijn toch nog buiten staan, is hij zo heerlijk. Ja, het is dus... gewoon zacht weer. Vindt ja, het niet. is gewoon zacht weer en dat voor eind januari hoe is het mogelijk. Hè? We staan hier in Evening, de rest zonder jas aan. Kan ja. u het zich voorstellen? En we hebben het absoluut niet koud, luisteraars. nee. Golven zijn er ook bijna niet. Nee, ja. de wind is van achter. Dus... Hoe, hoeveel loopt het schip nou? Maar op het ogenblik hebben we niet volle kracht draaien, maar we lopen ja. toch een mijl of 16, 17. Ja, ja, ja. Wel, kapitein Haagmans, ik vrees dat het zo langzamerhand tijd wordt dat wij ons gezellig babbeltje moeten afbreken om terug te gaan naar beneden. Maar als ik nog eens even een opmerking zo mag maken, als ik zo... het is nou wel niet helemaal donker hier. Als ik zo uw grijze haren zie, uw vaat al heel wat jaren. Hè? Ja, maar 40 jaar heb ik erop zitten, maar het spijt me oh. dat ik er over anderhalf jaar al uit moet hoor. Dit is de bekroning van uw loopbaan? Inderdaad, inderdaad. Wel, luisteraars, uit uw aller naam wens ik kaptein Haagmans geluk met dit prachtige schip. En kaptein, dan wil ik dit praatje eindigen met de gebruikelijke zin... die wij elke week willen zeggen dit schip van de week. Goede reis met uw schip, met al uw medeopvarenden en altijd behouden aankomst. Ik dank u vriendelijk, meneer Eind jaren zestig ging het slechter met de transatlantische tochten. Steeds meer mensen kozen voor het veel snellere vliegtuig. De Holland-Amerika-lijn ging zich steeds meer richten op de cruisevaart... Een reorganisatie was nodig. Met de belangen van de werknemers werd niet echt veel rekening gehouden. Kees Jansen heeft 27 jaar bij de lijn gevaren. En hij werd er een ervaren kelner en barkeeper. We gaan functies vervallen. Bijvoorbeeld, ik heb gesproken over deckboy, bellboys. Dat waren ongeveer 50 of 60 in getal. Die soort beroepen werden eruit gehaald. Een lift. Waar een liftboy in staat, die, toen een die wordt automatisch gemaakt. Dus met andere woorden, toen de Rotterdam kwam in 1960, was het alweer zo berekend dat je natuurlijk met x aantal minder mensen schip kon exporteren. Dat was stap gewijs. Nou, dag, na het vallen van Cuba, wereldreizen, kreeg je natuurlijk zoeken naar een geweldige markt. De Noord-Atlantic werd geschoten voor, gesloten voor die passagiersschepen. En toen gingen we vanuit New York korte reizen maken van een week. En daar is alles mee begonnen. Want je haalt daar een hele grote groep mensen in huis die dat niet gewend zijn. Ik ken natuurlijk in die periode, niet. het was hard werken, snel voor de werken. Het was goed geld te verdienen. En die reizen die begonnen vanuit New York, smorgels weg. En dat duurde een week. Van het voorjaar tot, nou ja. Dus acht, negen maanden achter elkaar duwden die schepen door. Dat was natuurlijk een geweldige rijke tijd geweest. Maar het gaat erom dat je natuurlijk door die uh, zeven dagen reizen... en het vervallen van de noord lending dat je een heel ander soort publiek aan boord kreeg. En dat ging zo snel. Dat ging eigenlijk van de ene dag op de andere. Je komt s'morgens morgens binnen, je hebt een programma... en dan werkt je vier, vijf maanden achter elkaar zonder ene vrije dag. En de aflossing ging per vliegtuig. Dus als je naar huis wou, dat je zes weken vakantie had... dan stapte je nieuw in het vliegtuig en dan prrr, ging je naar Amsterdam en ging lekker naar huis. Een van de maatregelen die de Holland-Amerika-lijn nam... was de vervanging van het Nederlandse personeel door Indonesiërs. Die veel goedkoper waren. Dick teller heeft al een hele carrière achter zich bij de lijn. Hij is nu hotelmanager bij Carnival Cruises. Ja, wij hadden dus uh, destijds al uh, minstens negen nationaliteiten aan boord. En dat begon al moeilijk te worden tussen zwart en wit. Dus tussen de Cox en de Kalners. Toen kwamen er wel eens wat vechtpartijen voor... Je krijgt natuurlijk communicatiemoeilijkheden, wat talen betreft. Niet iedereen sprak goed Engels. Vooral niet het mindere personeel, dus de jongens die achter de colise werken. En het liep, liep erg stroef. En toen heeft de maatschappij dus het besluit genomen te zeggen... wat we gaan doen met Nederlanders en Indonesiërs waren. Dat is dus een, een succesvol geweest bij de Rotterdamse Lloyd vroeger. Die heeft er ook mee gevaren. Uh, wij kennen de mentaliteit, of we leren de mentaliteit... dus van één nationaliteit, en dat zijn de Indonesiërs. En dat lag ons nogal makkelijk, omdat we de Indonesiërs wel voor 50% kenden. En natuurlijk, de Indonesiërs kennen de Nederlanders ook goed. Dus die combinatie, dat was nog zo slecht niet. Plus dat de Indonesiërs een dienstbaar volk is. Ja. Er was ruzie tussen zwart en wit, de koks en het bedienend personeel. Bedoelt u dat de koks nog uh, blanke waren? Nee, nee, nee. Ik begrijp de term uniformen. zwart. het oh. wit. En het bediend personeel in zwart uniformen. Dus dat noemden wij de moeilijkheden tussen zwart en wit. Dus niet huidskleur, maar uniformen. Ja, de begin uh, jaren zijn uh, roer geweest voor Holland en Merklein. We hebben toen een paar man stakingen gehad, zowel op de Nieuw-Amsterdam als de Rotterdam. Oh ja? Dat het schip dus niet uit kon varen, dat die jongens allemaal gingen zitten. Uh, maar dat heeft ook een hoop te maken gehad met Holland Te meer verkeerde voorlichting in Indonesië. En de jongens hadden meer van hun uh, baantje verwacht hier. Ho Hoezo verkeerde voorlichting in Indonesië? De Indonesiërs gingen staken. De Indonesiërs gingen staken, ja. Het waren niet. Oh. Uh, dus de Europeanen. De Europeanen die zijn eigenlijk zonder veel moeilijkheden weggegaan. Hoe ja, komt dat, dat nou was, eigenlijk? Dat was heel typerend. Ja. Dat uh, de enige probleem hebben we nog even gehad met uh, wat onderofficieren, dus met de barkeepers. De jongens die, die vonden het verschrikkelijk, wat wij ook verschrikkelijk vonden... want dat waren eigenlijk de oude getrouwen van de maatschappij. Maar uh, wat het personeel betreft en het restaurantpersoneel... ging dat allemaal heel soepel. Maar wat ik vertelde, we hadden de laatste tijd... ook al veel buitenlanders ronden zitten. Maar de Indonesiërs die gingen staken om, omdat ze andere dingen was verteld... Uh, dan ze feitelijk te doen kregen? Ja, ja, die, uh, ze werden toen aangenomen op 50 dollar per maand. En dat bleek toch wel een erg laag salaris te zijn. Wij, uh, ik kan me nog een verhaal herinneren... dat we met een vliegtuiglading met mensen hebben gekregen uit Italië. Dat, die werden dus allemaal aangenomen als chef de rand. Die zouden dus in het restaurant werken. En toen ze eenmaal aan boord van het schip kwamen... toen bleken ze dus gewoon uit Genua gestuurd te zijn... en van de reclassering waren. Die mensen, het enige wat ze bij zich hadden, dat waren koffers met meni... En daar zaten overal zingen met allerlei kleuren verf. Die hadden dus schepen geschilderd voor de reclassering. En die werden dus op ons afgestuurd. En die moesten dan passagiers gaan bedienen. Nou, dat werkt helemaal niet. En dat is gewoon gebeurd. Dus er waren veel meer eh, aspecten waarom Holland-Meerklein eh, dus de beslissing nam om ander personeel te nemen. De Holland-Amerika-lijn maakte roerige tijden door. In 1975 werd de transportdivisie voor 235 miljoen gulden verkocht aan een Zweedse rederij. Volgens Nico van der Vorm, de directeur van de lijn... die zich had laten adviseren door het organisatiebureau McKinsey... was die verkoop noodzakelijk omdat er geen geld meer was om te investeren in nieuwe schepen. En moderne schepen waren nodig om deze bedrijfstak in het leven te houden. De cruisevaart ging gewoon door... In 1978 besloot de Raad van Bestuur om zich definitief in Amerika te vestigen. De belangstelling voor cruises in Amerika was en is veel groter. En tenslotte viel begin dit jaar definitief het doek. De Holland-Amerika-lijn verkocht zijn laatste divisie, de cruises aan Carnaval. Dick Tseller. Nou, eh, Carnaval heeft natuurlijk een enorm bedrag betaald voor de Holland-Amerika-lijn. Als we de maatschappij nemen, die is misschien 400 miljoen dollar waard... En er is dus 960 miljoen voor betaald. Nu had 630 miljoen voor de maatschappij zelf. En dus nog 310 uh, uitstaande schulden. Ja. Dus carnaval die heeft enorm veel veel betaald voor Holland de Meerklein. En dat is het bedrag Dus in Nederlandse grond is ongeveer 2 miljard. Ja. Dus het blijft Holland de Meerklein. Omdat het ook nog een soort status heeft. Nou, het het heeft, klinkt uh, beter. Het heeft enorm veel goedvul. Uh, Holland de Meerklein heeft ongeveer 50 procent repeat-passagiers. Uh, dus passagiers die enige malen per jaar terugkomen. Mm. En uh, dat wil carnaval hebben. Dus... En wat voor soort mensen gaan er mee met die cruises? Oh, van alles. Uh, dat ligt ook bij welke maatschappijen vaart. Holland De Hollandse Meerklein die heeft dus wat we noemen het hogere middenklas publiek. Carnaval heeft het lage middenklas publiek. Uh, SandrisLine, dat, dat heeft dus... Het, het gewone publiek, dus daar zit dus iedereen op. Uh, zo heeft iedere ma maatschappij eigenlijk wat. Maar wij zitten dus uh, het, het hogere middenklas. En daarom heeft carnaval het ook gekocht. Die wil dus de, de lagere klassen zelf houden. Dat noemen ze hun melkkoetje. En mocht eventueel slechter gaan met de Hollandermeerklein... dan is dat de melkkoe die dus de schulden gaat betalen... van de Hollandermeerklein in de toekomst. Of dat zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat is de bedoeling uh, dus van de combinatie Holland en kleine karnaval Die van de vorm heeft alles altijd wel precies op tijd ingezien, hè? En afgestoten en verkocht. Ze dus moet een slimme man zijn. Ja. <kijkt> het is een uh, hele beide handen jongen. Het, het, het leukste vind ik wel eigenlijk dat... Uh, we hebben dus nu die Westerdam uitgehaald. En uh, dat is een heel groot feest geweest toen wij dus 13 november afgelopen uh, jongsleden, Dus voor het laude deel binnenkwamen. Toen was dus de heer van de Vorm er ook en de rest van de directie enzovoorts. En iedereen was zeer onder de indruk. Dus hoe het schip eruit zag, hoe het personeel erbij liep, want we hadden allemaal nieuwe uniformen. En er waren natuurlijk duizenden gingen dus lucht in, kanons schoten eromheen. En daar er was dus de heer van de Vorm zeer ontroerd over. En een week later krijg je het bericht dat alles verkocht is. En nog een week later komt dus de directie aan boord van carnaval... en die vertelt dan dat op die ochtend dat wij ons zo uitsloven... de maatschappij al verkocht was. En dan, dan ga je even nadenken. Dan denk je, hoe kunnen ze het zo mooi spelen? En het is het, dus het enige, dat het is een enorme koude douche... als je ineens denkt, dat zo'n man zijn zo maatschappij maar verkoopt... zonder dat iemand er iets van af weet. Want niemand heeft het geweten. Ook op het kantoor. We hebben dus met, met verdere directieleden gesproken. Niemand heeft iets van die verkoop geweten. Dat is zo als een bliksem uit een heldere hemel is dat zo ingeslagen. Vond u het erg? Ja. Maar het gaat alleen om het feit dat dus weer iets van Nederland weggevallen is. Want nu is het helemaal weg. Het einde van de Holland-Amerika-lijn. Wat overblijft zijn de verhalen, de sociëteit... En de nostalgie. Ik heb er, de beste jaren van mijn leven. Hè? Als je 19 bent, dan uh, ga je er bij de wijde wereld in. En dat wil je dan ook. Op zo'n leeftijd. Hè? Dan uh, wil je toch van alles zien. Nou, Ik heb daar ook nooit spijt van gehad. Je, ja, je, wordt op, je krijgt een opleiding daar. Je krijgt verantwoordelijkheid. en uh, Je leert veel mensen kennen. En mensen kennis opdoen. En uh, ja, ik heb het eigenlijk altijd wel schitterend gevonden. Want ja, je komt uh, in veel landen. En het is hier aan de wal zo, je hebt je collega's altijd. Maar uh, in de scheepvaart, dan uh, neem je verlof en je komt op een ander schip. En je komt in een andere omgeving met andere collega's en een andere cultuur. Ja, dat is toch wel heel prettig, vind ik. En dat, dat is hetgene wat ik eigenlijk wel een beetje mis. Dus nu dan is ik een keer een totaal andere omgeving. Nu beginnen? 1, 2, 3. We hebben jarenlang gevaren... Op vele schepen van de lijn Die herinnering die wij bewaren Aan een tijd soms warm maar, maar fijn Die tijd is al lang vervlogen Wij zijn nu grijs en allen oud Wij keken toe met lede ogen Hoe de lijn werd afgebouwd Uit Rotterdam werd er vertrokken veel schepen weggedaan Toen zaten velen met de brokken Was heel hun toekomst naar de maan Want men ging varen met veel mensen Uit een ander werelddeel Zo kon men heel veel geld versparen Zo zit de vork in de steel Maar vele mensen toen gevaren toen gewerkt zich uit de naad, die wilde nu een club oprichten, maar heeft dat nu nog jaren baat? Velen zijn al in de zestig, wat over is nog van de lijn. Een gedachten vind ik prachtig, zal ik toch graag daar lid van zijn. Nou, dat is wel mooi, hè. Fantastisch, hè. Nou, als je een serie hè? waar het wordt. Hè? <laughs> U hoorde een aflevering van Het Spoor uit 1989 over de geschiedenis van de Holland-Amerika-lijn. Samenstelling en interviews Karen de Bok en Lida Ibeur. In het kader van het feit dat we de hele nacht onderweg zijn... hier bij VPRO's Woord op Radio 1... leek het ons mooi van toepassing te zijn. Het is uh, bijna twee minuten voor drie... en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met onze uitzending van deze week. Straks in het tweede uur hebben we ook weer contact met onze renners... Ze fietsen deze nacht van de Kauwburg naar Hilversum. Allemaal ter voorbereiding op het echte werk in de Tour for Life. In september van dit jaar wordt deze sponsortocht gereden. En ik hoop dat de stemming bij onze vijf renners er net zo goed in zit... als bij de zangers in het voorgaande item. De opbrengst overigens, dat vergeet ik op dit moment te melden... van Tour for Life, gaat naar artsen zonder grenzen. Het laatste moment dat wij contact hadden met onze vijf renners... waren ze in Den bos en zaten ze aan de kroketten. Ik ben benieuwd waar ze nu zitten. Graag, tot zometeen.